Eerst een klomp met het NOS-journaal. In de Duitse plaats Haminkel, net over de grens bij Zevenaar, dreigt een dijk door te breken. Dat komt door de zware regenval van de afgelopen dagen. Als de dijk het begeeft, komt de snelweg A3 onder water te staan. Die sluit bij Zevenaar aan op de Nederlandse A12. Tussen Arnhem en Oberhaus is dan geen verkeer meer mogelijk. Het water bereikt waarschijnlijk vannacht zijn hoogste punt. Het is de vraag of Kiki Bertens morgen de halve finale op Roland Garros kan spelen. De kuitblessure van de tennister is erger dan gedacht, zegt haar trainer Raymond Sluiter. Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Bertens zich beter voelt. Ze moet tegen Serena Williams. Zangeres Corrie Brokke is overleden. Ze deed drie keer mee aan het Eurovisie Zongfestival en won in 1957 met het lied Net als toen.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 de actie Alpe Zes heeft dit jaar bijna 11 miljoen euro opgeleverd. Ruim 4000 mensen beklommen vandaag één of meerdere keren de Franse berg... om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Vorig jaar werd er ruim een miljoen meer ingezameld. De gouden strop voor spannendste boek van het jaar is voor Esther Verhoef. Ze krijgt de prijs voor Lieve Mama, waarin een overval wordt gepland op het huis van een zakenman en zijn gezin. Het is ook het best verkochte boek van 2015. Er gingen ruim 125.000 exemplaren over de toonbank. Het weer vannacht minder hevige buien, ook morgen verspreid over het land regen, maar wat vaker zon. Het wordt maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Short.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 Programma van Peaceful Radio, P Peaceful Radio.